De Franse president Macron is ervan overtuigd dat de Syrische president Assad chemische wapens heeft ingezet tegen zijn bevolking afgelopen weekend in de plaats Douma. In een gesprek met de Franse zender TF1 zei Macron dat er bewijzen zijn dat de Syrische strijdkrachten in elk geval chloor hebben gebruikt. President Trump twitterde vandaag dat een vergeldingsaanval op Syrië snel kan komen of helemaal niet snel. Zorgverzekeraar Mensis en ONV... ONVZ en het Utrechtse Diakonessehuis stoppen met het gebruik van de zogenoemde Tracking Pixel van Facebook. Ze hadden die plugin op hun website geplaatst, waardoor het surfgedrag van de bezoekers werd doorgestuurd naar Facebook. Uit onderzoek van NOS bleek gisteren dat meerdere zorgverzekeraars de Tracking Pixel gebruiken op hun website. 18 van de 40 zorgverzekeraars die werden onderzocht, bleken de plugin te gebruiken. In 11 gevallen werd de Tracking Pixel ook gebruikt op webpagina's waar medische informatie werd getoond. De toekomst van het kappersvak staat onder druk. Nu het beroep steeds meer wordt uitgeoefend door zelfstandige kappers. Daarvoor waarschuwt kappersorganisatie Anco. Die knippende ZZP'ers werken veel goedkoper omdat ze thuis werken of langs gaan bij hun klanten. Er is onder zelfstandige kappers minder zicht op de kwaliteit, zegt de Anco. Niet alle zelfstandige kappers hebben ook een diploma. Het weer tot besluit, veel bewolking, maar soms ook zon. In de middag een enkele bui, tegen de avond meer buien... met kans op onweer. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen nog wisselvallig en maximaal 17 graden. In het weekend droog, meer zon en warmer. Dit was het NRS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Hele goedemiddag, luisteraars. Het is tijd voor muziek... Nee, het is tijd voor zand, voor Draai Door. Ik word helemaal in de, ben helemaal in de war. En hoe komt dat? We hebben een nieuw computersysteem. Ja, en dat is toch wel even spannend. Onder het motto... doet hij het of doet hij het niet? En wat kan u verwachten? De aankomende twee uur? Nou, in ieder geval een hele hoop lekkere muziek... want ik zie ze al staan hier op onze mooie nieuwe monitor... En dat is zo duidelijk allemaal van die grote letters. Je hebt helemaal je bril niet meer nodig. En natuurlijk een hoop nieuws. Onze vaste items. En uh, ja, er komt er een hele hoop meer voorbij. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. Mijn naam is Hans Wassenaar. En onze technicus vandaag is Ronald Kraaierstein. Het kan alleen maar spannend worden. Heel veel luisterplezier. ook natuurlijk namens uh, mij een uh, hele goede middag. Ja, goede middag hoor. Uh, lekker beginnen, hè? Zo. <laughs> yeah. Don't let me be, meestal in de Santa is maar al... Uh, hoe is het met jou vandaag, Hans? Ja, met mij is het uitstekend. Het yeah. blijft altijd spannend als je een nieuw computersysteem hebt, hè? Yeah. Altijd. Nou, vind ik wel, ja. Yeah. Inlogcodes, uitlogcodes, weet ik wat allemaal. Ja, ja, ja. Het ja. is ook allemaal wat. Nou, uit. het wordt toch wat. He. Je wordt ouder wordt dan ja, Ik hoop ja, het houd wel. houdt het allemaal niet meer bij. Nee, nee, nee, nee. nee. Dat blijft oh. voor mij toch allemaal man, moeilijk. Man, man, man. En dan die codes allemaal onthouden, joh. Want het is allemaal zo moeilijk. Ja? Nou ja, inderdaad. Hé, hey, ik heb een ander scherm. Zie je dat? Ja. Nou, is speciaal, het leuk. Speciaal voor jou. Eentje waar je niks <laughs> mee kan. Hé, hey, we gaan gauw door. Kijk, ja. Ryan Voyage Voyage. Éternellement De nuages en marécage De vond espagnol puis de guateur Voyage, voyage Vol dans les hauteurs Au-dessus des capitales We moeten even door wat takker hierheen, maar daarna wordt het wel wat. Ja, he? wel, inderdaad. Ja. Je hebt gelijk, die intro duurt vrij lang. Ja. Ja. <laughs> ja. Tuurlijk heb ik gelijk, al. Ja, dat is wel anders zeg je het niet. Nee, precies. <laughs> <laughs> we zijn bijna alweer toe, ietsje te vroeg, maar dat mag wel, hè? He? Ja, wacht. Ja. Ja, anders moet je die ander helemaal afbreken, dus dat doen we maar niet, hè? De klapper van de week, week, week, week, week, Ja, de klapper van de week, dat is de nummer 1 uit de uh, Mediamarkt Markt. 40. Ja, En het is nog steeds zout lampen. Ja, ik vind het, blijf het nog steeds een leuke plaats vinden. Ja? Ja, jij niet? Um, hij begint nu vervelend te worden. Ja, hij begint zachtjes <laughs> uh, dat ik zoiets heb van... Uh, tijd voor nieuw. Beter, ja, dat wel. Jou de tot maar goed, het is niet anders, emigreren. Maar we hebben geen geld in to the heat Ja. Nou ja, er zijn er genoeg in Zoutenlanden nu, hè? Ja. Het is uh, helemaal vol nu, alleen ja. door het liedje. Dus ja. Ja, dat, uh... Inderdaad. Dat ja. dit, Jan en Alleman komt kijken naar het oude strandhuis. Nou, ja, Er staan ja. er nog ja. een paar van. Zou, zou die er nog staan, eigenlijk? Waar die in gezeten? Ik heb geen idee. Nee, ik ook niet. <coughs> ik weet alleen dat die vroeger regelmatig in de dissel kwam. Oh, zo. Oh. Dus, maar, ben, ben je wel eens in Zoutenlanden geweest? Dan? Ja. Ha, ik ja, heb dat geen dat dat idee. Dat... Waar ligt dat? In Zeeland. Um, waar, waar? Weet je waar Vlissingen ligt? ja. Als je dan gewoon over het strand naar het noorden loopt... Ja. dan kom je bij aan. Oh, aan. Is, oh. is het gewoon is het een dorpje, of niet? Heet het ja, het is, een, het is een klein dorpje. Ja. Oh, oh, dat vind ik niet. Zo leer je nog eens wat. Oh man, ik ben en zo jongen, informatief. Je jongen, geen, uh, heb jij over informatief gesproken? Ja, ik heb de evenementagenda. Heb je een evenementagenda? Ja, die heb ik ook vanaf misschien. Ja, nee, doe maar. niet. Ja, maar dus ja, doe maar. Doe maar, dank je. De veertiende... Oh, dat is wel wat. De nieuwe, klezer, de nieuwe kleren van de keizer. Jeugdtoneelvereniging Wim Hilderink in Theater de Krocht, aanvang om 8 uur. De 15e, Jazz in het Wapen. De Strabble Matters Jazz Band, het Wapen van Zandvoort, aanvang om 4 uur. De 15e, Concert. Piano, piano Recycle met Herman Rauw en Wilma Broeren. Protestantse Kerk, aanvang om 3 uur. De 20e tot de 22e, Vintage at Zandvoort. Het weekend van de Volkswagenliefhebber. Locatie Parkeerde Zuid. 20 tot de 21. Het lijk in de vriezer. Oh, dat is lekker. Toneelvereniging Wim Helderink. In Theater de Krocht aanvang om 8 uur. De 22e. American Sunday. En, en dat is circuit Zandvoort. En dan hebben we nog de 22e. Tenor Scott Hamilton. Een extra concert in jazz in Zandvoort. In Theater de Krocht. Aanvang om half drie. Dus er is weer genoeg.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 Ja. En toen was hij klaar. Ja, dat, uh, Ruim voor dat, de tijd. Da, daar hadden wij helemaal niet op gerekend. Uh, nee. nee. als hij nog zegt: van, ik, ik, ik jengel een minuutje door, waarom niet? Nee, dat doet hij niet. Wat maar hij wat doet helemaal niks. Oh, hij? gaat nog een beetje oh, door. Gaat even, op het gaat, eend, Ja, dag. Toedloe. Dan, dan heb ik ook wat te vertellen. Vrijdag de 13e. Nou, dat is een lekkere avond. Vrijdag de 13e. De steungroep Toon Heddemans is voor mensen die te maken hebben met kanker. De groep komt elke tweede vrijdag van de maand bij elkaar. Van 10:30 tot 12 uur. Bij wijksteunpunt ook Zandvoort. En de deelneming is gratis. De tijd is vrijdag 13 april. Van half 11 tot 12. En de locatie pluspunt Vlemingstraat 55. Telefoonnummer 023 5740330. Oké, okay. ja. Nou, ja, dan weten we dat ook weer. Zo is het. Goed doel. Goed, nou dat zeker ja. Toch? Ja. Hey, we gaan naar uh, higher. We gaan naar hoger. On de Saturdays in Florida. What you doing Saturday, girl? I'm doing nothing, nothing, Cause then at least I'm doing nothing wrong. And I'm gonna say it on my own. and turn off my telephone. If nothing's game, nothing's one. And you can tell And if you wanna play it cool, then I got news for you, it's getting Zetterace en Flo Wieda. Hij kan wel goed praten, iemand. Nee, en snel. Ja, toch? Nee, ik ook eigenlijk niet. Maar goed, dat maakt niet uit. Dat is wel lekker klinkt, toch? Toch? Ja, hoor. Ja. Nou, nou nieuws. Goed. Nieuws. Hebben we nieuws? Uh, ik ga het eens even kijken of ik wat nieuws voor je heb. Is het nieuws? Ja, het is nieuws. Ve uh, veilig verkeer. Misschien heeft u ze wel zien fietsen. De schoolkinderen met oranje en gele hesjes aan. Ze, denk, ze deden hun verkeersexamen en zeker in deze tijd is het heel belangrijk. Want het huidige verkeer is drukker geworden en ook de verkeersregels zijn aangepast. Of iedereen het begeerde verkeersdiploma heeft gehaald, dat is onbekend. En vaak is dat wel het geval. Inderdaad, er is een periode geweest dat je volgens mij geen kinderen zag fietsen. En uh, ja, tegenwoordig is dat weer zo. Maar ja, de kinderen fietsen niet veel, want ze worden de papa en mama altijd met de auto naar school gebracht. Ja, ja, ja. dus het probleem is een, een soort van uh, visuele cirkel. Ja. Kinderen laten, uh, worden naar school gebracht. dus Die gaan later de fiets staan. En vervolgens klagen papa en mami van het is zo druk bij school en onveilig. Ja, ja. En vervolgens gaan uh, er nog meer ouders met de auto naar school. Omdat het zo onveilig is. Je moet eens kijken als het regent wat er gebeurt. <laughs> hebben we voor ons huis hebben we twee scholen. Nou, je weet niet hoe, de, hoe ze allemaal aankomen scheuren en ze hebben al drempels gemaakt dat ze wat rustiger rijden. En ze zetten overal een auto neer, dus ze hebben nu al bloembakken neergezet dat ze die auto's daar niet meer neer kunnen zetten. Nou, het is gewoon... Die auto's snap ik soms ook niet, hoor. Nee, maar het is allemaal van men allemaal feil bijeen. <laughs> nee. <eigenlijk>. Ja. <laughs> de column, de column van, van, de van, de van de week van Nel Kerkman. Oh, is staan weer hè? Nou, dan gaan we Dat gaat het ook volgens mij over het verkeersexamen. Volgens mij moesten weer een groep schoolkinderen hun verkeersexamen doen. Met hun oranje hesjes aan vielen ze direct op voor de overige verkeer. Als jonge eentjes fietsen de groep 6 en 7 keurig achter elkaar. Wat zegt u? Geef niet. <laughs> Soms op een open fiets, met voor op een grote krat en een ander op een super luxe mountainbike. Een aantal kinderen fietst onzeker en wiebelen aan alle kanten. Ze behoren vast tot de groep kinderen die meestal per auto op school worden afgezet. Vooraf kregen ze eerst een theoretische verkeersexamen. Dat is best pittig, want de les stond online. Ik heb hem gemaakt en ik had van de 25 vragen er 5 fout beantwoord. Weliswaar niet met vlag en wimpel, maar gelukkig toch geslaagd. Voor mij is het jaren geleden dat ik mijn rijwielexamen deed. En omdat mijn verkeersdiploma met de grote schoonmaak in de papierbak is verdwenen... en mijn ervaring aardig is weggezakt heb ik als geheugensteuntje in de oude Zandvoortse kranten gezocht. Hoewel het verkeersexamen al in 1932 is ingesteld... duurde het in Zandvoort tot 1953... voordat er een vereniging veilig verkeer werd opgericht. Bedankt aan Korpschef Huisman van de politie... die het zeer belangrijk vond dat ook de Zandvoortse kinderen... zich veilig in de toenemende verkeersgevaren konden begeven. Grappig detail is dat de schoolkinderen niet alleen een rij-examen... maar ook een voetgangersexamen moesten doen. In Theater monopol kregen de kinderen vooraf aan de diploma-uitreiking... een toneelstuk van George en Jimmy. Niet iedereen was geslaagd. <laughs> George en Jimmy, ja, zo, dat kreeg niks te doen. Ja, dat was niet, <laughs> niet iedereen was geslaagd. En de beste kregen niet alleen een diploma... maar ook een waardebon van vijf gulden plus wimpel. De uitslag kwam ook nog eens per school in de krant te staan... De Willemierna school, 26 kinderen geslaagd en vijf gezakt. Gelukkig hoorde ik bij de 26 leerlingen. Uiteraard zonder wimpel. Hoe leuk het zou zijn om samen met opa en oma te oefenen... en te leren van het VVN-schriftelijk verkeersexamen. En dan ook nog tegelijk eens het examen afleggen. En misschien ook wel samen het diploma krijgen. Want niet alleen zijn het verkeer en de regels anders... ook het verkeersgedrag is veranderd. Mensen zijn tegenwoordig vaak ongeduldig. Navigatiesystemen worden al rijdend nog eens ingesteld... en de mobiele telefoon geeft bericht na bericht. Voor kinderen wordt het dus steeds lastiger... om zich veilig tussen de auto's te manoeuvreren. Het verkeersexamen is harder nodig dan ooit. Ook voor opa en oma, denk ik. Nel Kerkman. De Westkust lacht. 24 uur per dag. Dit is NLFM. Heb jij ook een verkeersdiploma? Ja, ja, ja. Hij hangt boven mijn bed... Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, als ik door Zandvoort heen raak ik roep heel regelmatig, help. Ja? Ja, het is echt <laughs> af en toe dat ik denk van, doe alsjeblieft een rijvaardigheid rijden. Nou, maar inderdaad, ja. Hé, hey, Britney Spears, toxic. <laughs> Dat is dus uh, vergif, volgens Britney. <laughs> ik kan er ook niets aan doen, jij vindt dat. Nou ja ik, ja, misschien... ja, ik ja, ja, ik weet niet. Ja, ik ben vergif. Ik weet niet. kende ken niet. jij dit? Britney, niet ja. persoonlijk. Nee. Nee, nee. nee. Uh, de, gelukkig niet, zou ik bijna zeggen. Ja, dat weet je niet, hè? Nou, um, als ik alle verhalen lees en hoor, als het daar maar de helft van waar is. en hij heeft zijn een paard gekocht, dan is er toch behoorlijk overheen getild, hoor. <laughs> ja, oh. ja. <laughs> ja, dat heb je allemaal met die figuren. <laughs> ja. 14 april, ja, dan is het weer zover. De stichting DNRT organiseert dit seizoen verscheidene endurance-wedstrijden. Op 14 april staan er twee wedstrijden op het programma. Na een wedstrijd van twee uur zal namelijk ook nog een endurance-race over vier uur verreden worden. En dat is natuurlijk op het circuitpark Zandvoort, burgemeester Alverstraat 108. En u kan het eventueel terugvinden op www.circuitparkzandvoort.nl. Van de Neon Trees. Hey, ja. nou, mijn monitor gaat in slaap. Ja. Waarom doe je? Nou, dat? Dan past dat wel bij je. <laughs> ja, dat denk <laughs> ik ook. Hé, hey, er is hij weer. Ja, hij is wakker. Ja, ja. Hij is wakker. De, de, de, bij jou ook, ja. het nummer eens afklappen. Ja, het duurt ja. ja, ja, even. Ja. Ja, Wat ben ja. ik hier bij de awsa telers <laughs> Zaterdag. Hou je even voetbal, dat niet? Een um, beetje. Ja, maar ik ga niet naar de kampioenswedstrijd. Nou, dat is lekker dan. Dat had ik net voorlezen. Ja. Nou, lekker dan. Zaterdag is er een kampioenswedstrijd van SV Zandvoort. En want zaterdag, 14 april, zeggen ze, is het zover. Ja, dan moeten ze eerst nog winnen natuurlijk. Hè. Zandvoort 1 wordt waarschijnlijk kampioen van de derde klasse B. Aanvang van de kampioenswedstrijd tegen Robin Hood. Nou, dat wordt al link. Om twee uur. Ja, ja toch? Die, die deed het voor de armen. al die Marion is een leuke ding hoor. Ja. Leuke ding. En om 11 uur start overigens de wedstrijd Zand voor 2, SCW. En ook het tweede, dat kan volop in de race voor het kampioenschap. Er zijn al die, uh, vanaf zondag, uh, s ochtends vroeg diverse jeugdwedstrijden te bewonderen... op Sportpark Duintjesveld. Het gaat een topdag worden. Kom allen naar deze onvergetelijke dag en vier het kampioenschap mee. Ze denken al dat ze er zijn, geloof ik. Het lijkt Ajax wel. <laughs> Hoezo? Nou, die dachten het ook. Wanneer? Nou, dat weet ik niet. Dat is alweer een tijd geleden. Ja. En, ja. <laughs> ja, en het gek is altijd... het is altijd een scheidsrechter als ze het verliezen. Hè? Dat is raar, hè? Vind je niet? Uh, ja. ja, ja he, nou, dacht... die, zeg maar Heb je gisteren <laughs> nog wel voetbal gekeken? Uh, nee. Nee? nee. Ah, dat was wel een, een thriller. Ja, die... Ja, in, madrid Juventus. Ik heb van Henny uh, van Ruckert van op de radio gehoord... want die, was op de, die hadden ze gebeld... Dat in de laatste minuut, geloof ik, kregen ze een penalty tegen. Of zo. Ja. Wat helemaal geen penalty was. Ja, echt wel. Oh, hij zegt van ja. Hij schopte de zwarte kop eraf, joh. Dat, eh, dat mag toch, of niet? Ja, in sommige takken van sport wel. <laughs> okay. eh, voetbal, geloof ik niet. Oh. En eh, trouwens, de twee ex-prof's die er zaten, die hadden ook zoiets van: gewoon zo penalty. Ja. Niet zeiken. Ja, nou. Rens Optimaal. Zie FM. De scientist van Coldplay, nou die ken je wel. Ja, nou niet om mee te zingen.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 Back to the start Een snelle nummer van Coldplay, <laughs> Yo, no. The Scientist. Ik, ik heb er altijd, als wij het zingen zijn, over mijn ogen open. Nou, ik, ben al, ja. ik heb altijd het idee, ik ga mijn slapen. Ja. Want, nou, moet ik zeggen dat uh, het arrangement wat wij zingen beter is als dit, hoor. Nou, dat sowieso. Ja, wij zingen ja. al beter. Nou, de volgende. Herinner deze nog? No, no, no, no, no, no. Ja, herinner je deze nog? Ik heb, ik heb dat uh, nummer 1 uitgezocht en een nummer 1. Uh, uit 19... Nou moet ik even kijken hoor. Uit 1990. En het gaat over een, uh, een Belgische groep. En dat heet, die heet... Waya Condios. En de Spaanse groet is... Dat betekent eigenlijk letterlijk in het Spaans... Gaan met ja. Ja. Gaan. Ga met God. Mag gaan Mag gaan. Leggen, ja, maar ga. met God, maar ga wel weg alsjeblieft. Begin jaren 90 had de groep enkele grote internationale hits. Een succesvolle samenwerking van... Dani Klein en Willy Lambrecht. In de band... Al eh, Arbeid Adelt wordt in 1986 samen met de Contrabassist Dirk Schoos... wordt dan Vaya Condias opgericht. In hun eerste hit, Just Like a Friend of Mine... Was, zijn de Spaanse invloeden al te horen. De single wordt een grote hit in Frankrijk... maar meer dan 300.000 exemplaren worden verkocht. En eh, Willy Lambrecht heeft inmiddels de groep verlaten... en hij wordt vervangen door Jane Michelle Grieman. De tweede album bevat de grote single What's A Woman... En na-na-na-na. Ja, ik kan ze alle twee nog wel na, hebben. Na-na-na-na-na. Dus. Precies. What's a woman staat in de zomer van 1990... drie weken op nummer één in Nederland. Die wil ik laten horen. En het is een uh, Hans. En? Ik hoor Donald Duck. Oh, is hij nu weer? Ja, ik hoor Donald Duck een kerstliedje doen. Ja, ik geloof het wel. Na, na, na, na, na, na, na, wel. na, na, na, na, na, na. nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, dat is het Vroeg. <laughs> Cross my heart never again. It's a man without a woman. Cross my heart. The woman without a waicondio. What's a woman? Ja. Vraag ik me ook al regelmatig af, what's a woman? What's woman? Hey, en dan kijk ik naartoe en denk ik, ja, dat kan nooit zo wel zijn. Nou, ze luisteren zeker niet oh. hè. Zo ik heb geen Nee, nee, nee, ik denk het dan niet. Want nee? anders kom je vanavond de deur niet meer in. <laughs> oh, ik, heb, ik heb een sleuteltje. Oh, je hebt een sleuteltje. Ik heb een sleuteltje. Maar ja, sleutel kunnen veranderen hè. Ja? Ja. Oh. Heb jij woensdag ja. je vlaggetje nog voor de dag gehaald eigenlijk, je oranje vlaggetje? Maar kijk je me nou een beetje wazig aan? Ja, eigenlijk. waarom zou ik een godsnaam een oranje vlaggetje worden? Nou, koningin Willem Maxima, die is, die is in Zandvoort geweest. Hey, nou, als jij ik, oh, wel als ik in Wassenaar nou kom, dan doet zij ook niet met zijn vlaggetjes. Waar, Jonge, jongen, ik denk nou, je zou wel je vlaggetje gepakt hebben. Nee, als, zij, als zij niet naar mij komt kijken, ga ik niet naar haar ah, kijken. Ah, nou vind ik kinderachtig. Maar ze is, ze is woensdag 11 april was in Zandvoort. Ze woonde een congres bij van de Internationale MS Federatie en het MS Experience Centrum bij nieuw unicum. Aansluitend bracht zij een werkbezoek aan de MS exper exper oh expertisecentrum centrum van de zorginstelling. Tijdens de congres werden nieuwe inzichten in de multiply ja, Multiscleros? Nee, multi -dis oh, multidisciplinaire multidisciplinaire behandeling en zorg van mensen met progressieve MS. Maxima woonde de presentatie bij van een promotieonderzoek over de meerwaarde van de multidisciplinaire. Jezus, komt het woord alweer. <laughs> Multidisciplinaire... behandelinterventie. Ze doen bij de gewoon een paar dingen jongen, tegelijk, Jonge, jonge, jonge, Ze doen, ze doen meerdere dingen. Ja, nou. ze doen meerdere dingen. En daar is ze geweest. En ze vond het ja. zeer interessant. Ze vond het leuk. Ja, hartstikke leuk. Dus ik ja. had verwacht dat jij ook je vlaggetje mee zou nemen. Nee, nee mm. echt niet. Hans, uh, nou. Sommigen gaan er speciaal voor naartoe. Nee, ja. nee, uh, mm. Multidisciplinaire... Jong. behandelcentrum. Nou... Oké, ja. nou komt het er in één keer uit. Hè? Ja, maar die meid moet ook gewoon poepen, joh. Ja, dat is dat. Ja. Maar het blijft een leuke. Het is een leuke meid, ja. ja zeker. Ja. Maar uh, als die wil zien, ga ik gewoon strand. <laughs> <laughs> Give me all your loving, je Top. <laughs> die kapervaren, varen, moeten mannen met baarden zijn. Nou, ja, dat waren ze wel van Top. Ja. Ja. ja, dat is ook zo. Ja. Ja. Is trouwens wel een goed nummer. Dat is een heel ik, goed meen, nummer. Ik even keertje opzoeken. Huh? Ja. Give Kimmy all your loving Sissi Top was dit. Ja. En Hans komt nu met het nieuws, nieuws, nieuws, oh, nieuws, nieuws, nieuws, nieuws. Oh, alweer? Nee, nou. nog steeds Hans. Oh, oké. Okay. We ben, zijn een informatief programma, weet je nog? Ja, daar heb je gelijk in. Er is trouwens een, een, een zaterdagmiddag is er een granaat aangetroffen op het strand. Een mortiergraat. Uit de Tweede Wereldoorlog. En de specialisten van de explosieve opruimingsdienst, Defensie, brachten de granaat naar het strand van Bloemendaal en maakten het projectiel daar onschadelijk. Konden ze niet gewoon wachten tot 1 januari. Dat is wel leuk, hè? Ja, ons... of uh, tijdens de steekpartij gewoon laten <laughs> ontploffen. Ja, Jij u. steken, ga hier staan, boem. <laughs> Zoiets, ja. ja. Treft u een vermoedelijk explosief aan in het duingebied of op het strand? Ruik, raak het voor <laughs> Nee, ja. het. raak, raak het, voor met het niet aan en bel direct 112. De kracht en de granaatscherpen van deze oude mortiergranaten zijn tot op enkele meters dodelijk. Ah, ik kan me al verder dan een meter gooien hoor. Ja, ja hoor. Ik kon heel ver gooien, 30 meter. Kon je 30 meter gooien? Ja, met die dingen wel. Ja, ja. met die dingen? Ja, maar dan hoor je nog tikken, tikken, tikken. Ja, maar boeien. dit is een mortiergranaat. Oh, dat ja. is geen, uh, geen handgranaat, geen voetgranaat. Ja, maar daar kun je waarschijnlijk ook wel mee gooien, of niet? Ik kan overal mee gooien. Ja, dat bedoel ik. Hé, Jannie? Ja. G -G <laughs> <yeah. laughs>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 Even werk ook lekker. Ja, is goed. Je ja, ja. kan twee dingen doen. Ja. Ik kan uh, dit zo meteen wegdraaien en dan uh, lullen we de tijd vol. Ja, dat doen we dat. Dat verlies er wel trouwens mee. Ja, dat doen we dan maar meneer. Dus ik kan ook nog een volproefje geven van het volgende nummer. Ja, doe dat maar dan. Is het volgende nummer? Ja, dan, dan begin ik daar volonde, volgende uur weer mee. Oké, okay, dat is goed. Dan uh, we gaan we deze doen. Sweet dreams. Oh, jou ja, is helemaal mooi. En dan uh, tot reclame nieuws ja. en uh, tot reclame daarna. Ja.